Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS journaal. De Amsterdamse advocatenorde gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen van omkoping door presentator en voormalig advocaat Galit Kassem. Het AD schreef gisteren dat Kassem een ambtenaar zou hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent Kassem de beschuldiging. Hij is wel gestopt met het presenteren van het programma Galit en Sophie. De Rotterdamse politie heeft voor de vierde nacht op rij samen met de douane in de haven zogenoemde uithalers opgepakt. Dat zijn mensen die gesmokkelde drugs uit containers willen halen. Het gaat om elf mannen. Gisternacht werden er al 19 opgepakt. Ze zaten in een lege container die binnen de hekken van de haven was afgeleverd. In totaal zijn de afgelopen vier dagen bijna 40 van dit soort uithalers gearresteerd. Twee Chinook-helikopters van Defensie zijn begonnen met het dichtstorten van de doorgebroken dam aan de stuwweg in Maastricht. Stroomopwaarts wordt gebouwd aan een nooddam. Die moet de stroming verminderen, zodat de kapotte dam gerepareerd kan worden. De noodverordening die eerder was ingesteld rond het gebied is vandaag verder uitgebreid vanwege de inzet van de helikopters. De dam aan de stuwweg ging woensdag door de stroming in het hoge water kapot. Daardoor raakte een boomboot los die een brug ramde. De Nederlandse schaatsers hebben bij de EK-afstanden in Heerenveen op de teamsprint genoegen moeten nemen met brons. Stefan Westenbroek, Jenning de Bo en Wesley Dijs waren langzamer dan het Poolse team. Die wonnen goud, Noorwegen pakte zilver. Het weer bewolkt met hier en daar soms wat lichte regen. Het is 2 tot 5 graden, maar door de wind uit het noorden voelt het wat kouder aan.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 Dat is het voordeel als we zonnige hits gaan draaien, Roy. Ja, dat heet. de zon ook gaat schijnen. Ja, echt. Ik heerlijk, was het al, hoor. Maar... Heerlijk, heerlijk, heerlijk ja. weer uh, op dit moment. Uh, wel een beetje fris, hoor. Want uh, het gaat nog uh, kouder worden ook. Dus uh, kleed je goed aan als je naar buiten gaat. Uh, in ieder geval voor de komende dagen. Joris Santana en uh, de is eerst in het tweede uur. En daarin, uh, Roy Verburingen, nog steeds voor mij. Leuk dat je erbij bent, Roy. Ja, ik vind het heel gezellig ja, uh, dat je nooit weg geweest bent. Nee, toch? Oh, nee, ben inderdaad. je weg geweest dan? Nee, dat de, ik oh, niet. Oh, <laughs> oké. Okay. Wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, uh, Roy? Uh, ja, we gaan in ieder geval een interview uitzenden met Arjen van Dijk uh, van het gemengd Zandvoort Skoor. Uh, want het nieuwjaarsconcert vindt morgen plaats. En uh, daar zometeen meer over. Uh, verder hebben we onze evenementenkalender. Uh, we gaan uh, even bespreken van wat er allemaal te doen is in ons mooie dorp.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 My life with someone like you I can't even lie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 The you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 Niet meer benauwd naar de klok. Aan de muur kom je los uit de grens. Het blijft gewoon een uh, geweldige single. Hè? Deze Marco Borsato en uh, ben je inderdaad. Ja, en en over, wat zou je doen? En over WordJout gesproken met de streamers. Hebben ze uh, weer een hoop geld opgehaald voor WordJout. Kijk, he, met, dat, uh, dat, dat is... Dat zijn hele mooie berichten, dus uh, ja, toch is het uh, initiatief, uh, hou je hem op maar, <lacht> weer uh, opgepakt uh, verder. Uh, ja. Heel goed, uh, we gaan naar het uh, nieuws, want uh, ja, we gaan hier, uh, weer uh, die kerstbomen, hè? jij ja. hebt er ook nog eentje in de kamer staan. Uh, ja, die moeten nee, natuurlijk zeker. heel snel weg, want uh, ja, die worden versnipperd uh, later. Uh, ja. Die gaan we inzamelen.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 Uh, ja, die kunnen al eerder weg gewoon. En die worden weer opgehaald door landen gelukkig. Uh, dus, uh, ja, dus dan hebben die kinderen geen kans om extra 50 cent te precies, verdienen. Precies, dus, dus uh, ietsje eerder. Ietsje volgende eerder. keer. Tipje, Mooi. En uh, <laughs> ja, dat parkstart, daar, uh, ja. daar kan je dus uh, je mee aanmelden hier in Salford als je uh, wil parkeren. En als je bezoek hebt uh, thuis. En je meldt ze even aan via het uh, kenteken.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 Een hele grote hit van Alexander O'Neill. Die is juist op de Zandvoorts Radio. Dat was de single Criticized. We hebben het al een paar keer over het nieuwjaarsconcert gehad. Het gaat er morgen weer aankomen. Een gratis concert in de agatha -kerk Hier in Zandvoort. Roy? Ja, nee, zeker. En uh, dat gaat natuurlijk allemaal plaatsvinden daar. En uh, ook te volgen natuurlijk op de Zandvoortse Media. Hè? Online, maar ook op het uh,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 Concert? Ja, volgens mij, wat ik weet uit mijn tijd bij het Zandvoz-Mannenkoor, dat heb ik ook een tijd gedirigeerd, uh, is dat allemaal al stam ja. Dus uh, iets van 350 mensen zitten dan in de kerk. Oh jee, ja. Ja, ja want ja, pijn. 55 uh, koorleden die allemaal hun familieleden meenemen. Precies, uh, dat gaat ja, hard, Ja, dat gaat hard dan. Ja, ja, dat is wel heel slim ook eigenlijk. Om zoveel uh, op het programma te zetten, want dan krijg je natuurlijk ook heel veel bezoekers. Ja, zeker, dat is het idee. En een heel mooie gedachte allemaal weer bij elkaar, elkaar een mooi nieuw jaar wensen. Ja, dat kan dus dus bijna uh, je mag dat deze maand nog doen hè. Ja, beste ja, wensen Dus dat uh, zullen we zeker doen morgen, ja. Ja, we mogen elkaar altijd wel het beste toewensen, toch, in deze tijd? Absoluut, ja, vind ik ook. En uh, het is ook wel heel leuk, omdat we nu zo'n gevarieerd programma hebben... ...en het gratis toegankelijk is voor iedereen. Dus het ook heel, ja, uh, iedereen kan komen... ...die wil klein ja, wordt groot portemonnee, kinderen mee. Je moet wel op tijd komen, anders dan kom je de keertie nu in. Oeh, Oeh wat streek. <laughs> ja, ja, ja, dat is met, met dat... de ervaring, zijn, uh... Ja, dus om half drie uh, is de kerk open, toch?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 Ik, ik, nou, ik, denk, ik denk dat niet alleen zelf, het bestuur heeft ook daar ook een zegje in gehad en we hebben het uit samen overlegd en, en zijn er uitgekomen op zes uh, verschillende nummers. Ja. ja, en het koor die, uh, is het daar dan ook helemaal mee eens? Ja, <laughs> ze vinden het mooi dus uh, ze zijn het mee eens. Nou ja, het is natuurlijk ook een visitekaartje afgeven van uh, dit kunnen wij gewoon heel goed met elkaar zingen. Uh, ja, zeker. Dat is natuurlijk, uh, ja wie weet krijg je daardoor weer nieuwe ook enthousiaste leden. Ja, we kunnen nog wel wat, uh, wat leden gebruiken. Ja? Bij de vrouwen, of bij de mannen, ja. Welke stemmen hebben jullie nog de alt nodig? Altijd in en de, en de, alt de tenor, daar kunnen we zeker nog uh, stemmen gebruiken. Ja, dat er. Er is acht stemmen Oh, en de andere stemmen zingen jullie?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 Borst altijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel cool. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette Maak jij het spannend, raakt me goed Lach om alles wat jij zegt, dan roep ik maar op een zwijngreft sta tien minuten bij je, maar ik moet nog rijden top, bestel je nog een wijtje, maar net wanneer je omdraait Ben ik alweer weg, ja sorry luister echt Ik doe alles op gevoel. Ik moest komen van een afstand baby Ik kwam heel eind voor de randstad baby Proost op het leven in drankstand Eet Met in die vijf tekst In het de lobby niet op Post je een schudden uit je bodypop Vier vijf headdy met zoeie right now Zit hard voorin in die boy right now Ik doe alles op gevoel Ik heb geen idee waar ik neem...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 Weg uit Nederland en inderdaad naar een paradijsstoel. Uh, Roy zou wel mooi zijn. hè Ja, toch? lekker. Ik verlang wel weer naar Curaçao. Heerlijk. Dan? Ja, Heerlijk. Ik, snap, ik snap hem helemaal. Je hebt helemaal gelijk. Joden, naar de day in paradise. Uh, inderdaad, de single van uh, Phil Collins. Het is uh, al lang half uur geweest. Tien over half uur. Tijd voor de evenementenagenda. Ja, en dat zijn de komende maand best wel veel nog in januari. Dus uh, daar ben ik blij om. Het dorp slaapt in ieder geval niet. Um, ja, we hebben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 Wederom een uh, disco gelegenheid voor uh, de jongeren hier in Zandvoort. Uh, Dat was inderdaad de evenementenagenda met Michael Words Bublé... die 14 januari I komt. Althans niet Michael you Bublé, maar I wel het uh, ja, eentje van het roosberg trio Ja, Johnny mooi, Rosenberg. Mooi concert. Zeker. Zeker. You know how I feel Breeze drifting on by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 Singels die zeker achter elkaar passen. Als eerste Michael Bublé en Feeling Good en uh, daarachteraan uh, Loose Control. De nummer 1 uit de top 40 uh, op dit moment, uh, Roy, dat was uh, Teddy Swims. Yes? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oké, okay, nou ja, dankjewel. Ja, ja, ik zat uh, nog even na te genieten. Oh <laughs> ja, was dat dat? <laughs> nou, nee, Marco, zie jij uh, Marco Dane uh, nog wel eens? Want hij heeft natuurlijk uh, tegenwoordig druk ja, met uh, de landelijke politiek.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 André Haasers, de favoriete plaat van onze eigen Marco Deen. En zij gelooft in mij. En wij gaan alweer op naar de uh, derde en laatste uur, hoor. Ja, nee, zeker. En dan gaan we nog naar Pit Report, neem ik aan. Ja, naar Rendeloos, en straks in Beverwijk. En uh, nog veel meer uh, deze Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren dus naar de Zandvoorts Radio. En de heer Clapton en Change de Wilt is de laatste sport vieren. I reach the start.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 Don't